1 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Turkije is gedemonstreerd tegen de eigen regering... vanwege de bomaanslagen in de grensplaats Rehanli. In Ankara, Istanbul en Antakya gingen mensen de straat op. Ze zijn bang dat de Turkse regering aanslagen uitlokt... door steun te geven aan de Syrische opstandelingen. In Rehanli kwamen 46 mensen om toen twee autobommen afgingen. Turkije heeft inmiddels negen verdachten opgepakt. Allemaal Turken die banden zouden hebben met het Syrische regime... De Turkse regering ontkent dat zij de Syrische opstandelingen van wapens voorziet. De parlementsverkiezingen in Bulgarije zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van voormalig premier Borisov. Zijn kabinet werd in februari tot aftreden gedwongen na protesten over fraude en de hoge kosten van levensonderhoud. Zijn partij kreeg 30% van de stemmen tegen 26% voor de socialisten. Analisten verwachten dat het erg moeilijk zal worden om een nieuwe regering te vormen. De opkomst bij de Bulgaarse verkiezingen lag volgens voorlopige cijfers onder de 50%. Bij een schietpartij in New Orleans zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een moederdagparade. Onbekenden openden het vuur toen een muziekkorps voorbij kwam. Onder de twaalf gewonden is een kind van 10. De toestand van drie slachtoffers is kritiek. Het motief voor de schietpartij in New Orleans is nog niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder zijn drie verdachten gevlucht. Anthony Hopkins gaat Freddy Heineken spelen in een Britse film over de ontvoering van de biermagnaat. Hopkins is vooral bekend van zijn rol als de psychopaat Hannibal Lecter. De film The Kidnapping of Freddy Heineken wordt geregisseerd door de Zweed Daniel Alfredson en is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries. De productie staat los van de Nederlandse film over de ontvoering waarin Rutger Hauer Freddy Heineken speelde. Het weer vannacht en in de ochtend regen. Daarna vanuit het westen ook wat zon, vooral aan de kust. Maar een bui blijft mogelijk tot ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Uh... Komt er terug bij RG Jan aan de radio van Poont. En ik ben dus Dian Roos. En dan ben ik, die Jan Heemskerk. je echt Jan De hashtag op 20 is Jan En je kunt straks gratis gaan melden op 0801121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is weg met wekers. Maar we praten er eventjes door met... Schrijver Havid Mouwatsa over zijn duizend toekomst belt. Althans, uh, hij zegt juist dat hij het niet meer meemaakt, zijn kinderen het niet meer meemaken... en zijn kleine kinderen het niet meer meemaken. Geen dat, verlichting. Uh, dat, uh, dat de islam de verlichting gaat doormaken. En de verlichting is dan uh, het gelijktrekken van man en vrouw... In, in de optiek van deze zeer bekwame en filosofische schrijverd. Dus uh, Ja, Havid, uh, de vraag. Wij worden uh, in Nederland door uh, Geert Wilders vaak uh, gewaarschuwd... voor de uh, islamisering van, van uh, ons land... Nou ja, Je hebt net gezegd, het Vrije West, dat is, dat is het vrije gedachtegang. Goed, uh, Raken we dat kwijt, langzamerhand? Uh, nee, ik denk niet dat we dat snel zullen kwijtraken. Al was het alleen maar uh, omdat zulke stemmen als ik, als, als de mijne hier mogen klinken. Ja, dat is geen grapje. Je moet het altijd van individuen hebben. Zoals Emina Tyler, de, de Tunesisch meisje dat uh, ja, we hebben op het niet, haar lichaam... Uh, ja, nee, echt. Je moet het van uh, Jan sterke Roos. Individuen ik noem een sterk hebben. Nou... Ja, Jan Roos. Zou... Daar vanuit, vanuit onverwachte hoek, of onverwacht blanke hoek. Ja, Dan gaan we hem toch ook uh, strijd ik, ik, voor... Ik steun de verlichting. Nou, nee, ik, ik, denk ik vind niet veel lekkere wijven bij me zitten, moet ik eerlijk zeggen. En die, en die willen nu niks met mij te maken hebben, omdat ik Nederlander ben. En ja. een kruisvader in hun ogen. Ja. Dus ik, ik hoop snel dat die verlichting Een komt. verkeerde kruisvader. <lacht> <lacht> weet nee, maar he? ik... Nee, <lacht> ik, vind ik wel even terug naar je vraag, dat is op zich wel belangrijk. Ik denk niet dat wij moeten bang zijn voor de islamisering van Nederland... in de zin dat we ha handen... Afhakken en ophanging krijgen, of wat dan ook. Maar wat, we wel, wat je wel krijgt. is een mentaliteitsverandering. Dat is op een gegeven moment dus blijkbaar normaal gaan vinden. dat we in Nederland. Uh, een bepaald gebouw hebben waar vrouwen ingangen apart zijn. en mannen ingangen apart. Dat gaan we wel accepteren. Maar dat ja, die is allemaal al. Die al geaccepteerd. Die nee, maar, maar, dat, ja, maar, maar ja, dat, dat is al geaccepteerd. Dus wat je dan krijgt is. Wacht even. Er is natuurlijk. Een, uh, uh, uh, die hele feminisme hebben we hier in Nederland meegemaakt. En dat is natuurlijk niet voor niks geweest. En op een gegeven moment, als je dat toestaat van een deel van de bevolking... dat, dat dus die apartheid, die uh, seksuele apartheid toestaat... dan stelt die uh, grondwet, ja, die gelijkheid, stelt niks meer ja, voor. Ik, maar waar, waar, waar, waarom wordt dat dan toegestaan? Nou, politiek politieke correct... Oh nou, vanwege omdat het religie is. Religieuze ja. vrijheid, religieuze vrijheid... Ja. Religieuze vrijheid ja, is, is belangrijk. Nee, de, maar goed, artikel 1 is belangrijker dan de, dan de opvolgende artikelen, toch? Van de grondwet. Hoe bedoel je? Nou ja, het is niet voor niks dat artikel 1 het gelijkheidsbeginsel is. Ja precies, maar als je dan toestaat, ondanks dat gelijkheidsbeginsel... dat in bepaalde eh, gebouwen, of weet ik veel wat, dat uh, dan... Uh, ja, maar dan, dan kom je aan de hoofddoekjes discussie aan, ja, Vitas. Die vrouwen nee, zelf nee, zeggen, nee, ja, wel, het vrouwen nee, zeggen nee, ik voel me er een stuk beter bij het is als ik nee, de achterdunnen nee, binnen ga. Nee, nee, nee, nee, hoofddoek discussie... Dat heeft te maken met kledingvrijheid. Dat nee, me ik heb het erover. Je, je hebt ook hele gekke christelijke sectes waarbij die vrouwen, Nee, hoor, ik wil absoluut niet stemmen. Hè, de SGP. Nee, dat is niks voor ons. Hoe we, maar, nee, dat is echt mannenwerk. En dus okay, als die mensen nou okay, heel vrijwillig zeggen: laten we dat we, gewoon niet toestaan? Laten we. Uh, een, ja, is het, een dat was de volgende vraag. Moeten laten we dat een parallel toestaan? trekken? Dan, dan hebben we een. Uh, laat ik zeggen: ik ga ergens optreden, ik moet ergens voorlezen. Dan zeg ik: ik wil één ingang hebben voor moslims en één ingang hebben voor niet-moslims. Niemand die dat zal toestaan. Maar waarom mag dat wel als je het onder het mond nou, van de religie? Nou, ik je eens wat geks vertellen? Het zou me niet eens verbazen als mensen dat wel degelijk toestaan. Dat, dat zullen ze nooit toestaan. Oh, dat, zouden dat zullen ze echt nooit toestaan. Maar dan goed, dat, dat betekent toch wel dat Geert Willis helemaal gelijk heeft. als je vanuit gaat dat de mensheid bestaat uit man en vrouw... en wat daartussen zit... Ja, er zit ook heel tussen. tussen. zul je nooit toe, toegeven en inzien. Nee, maar wat dat gaan het je, je hebt gelijk, hè? Wij, wij vinden dit ook. We vinden dit ook dat het een slechte zaak is dat je met twee verschillende Dus waar deuren, het om dus, gaat is niet vechten tegen de islam. Het gaat vechten voor je beginselen. Ja, dus zeggen: luister eens, het is allemaal leuk en aardig. Maar dat doen we niet hier in Nederland. Ja, en dan zit ja. niet ieder pleur je maar op. Nou nee, dat hoeft niet. Nou ja, als maar... jij zegt van ik wil, ik wil niet door dezelfde deur waar een vrouw doorheen loopt. Dan zeg je, joh, dan moet je lekker zo die rijden Nee, dat gaat, nee dan, ga, dan gaat hij niet uh, naar dat gebouw toe. Dan gaat, nee, je hoeft niet met. Kijk, mensen uitpleuren. Dan, dan uh, nee, maar dit is een beetje, dit is de een de beetje even, even serieus, dit is een ja, beetje nee. zwak. Heel, als, je, als je dan zegt van wij keuren het af, hè? Wij keuren het af, dus wij gaan niet naar het gebouw. Maar al die andere mensen blijven gewoon wel in het gebouw. Dan heb je denk ik bereikt bereikt. Begrijp ik niet. En we hebben het nog steeds over die moskee, waar je aan de ene kant de man en aan de we andere kant de, de een vrouw in ja. dit gaat niet over een gebouw dan ook. Het gaat niet over een skate, het ging over. Het waar het om gaat het is. tijd. Op een of andere manier is er. Uh, veel minder oproer en protest als een moslim uh, haatbaard of wat dan ook, zegt. Ik wil dit en dat niet doen als er, uh, als er vrouwen bij zitten, of er ongesluide vrouwen bij zitten. Dat accepteren okay, dus wij je zegt veel makkelijker. Onze, onze, onze proteststem moet veel harder klinken. Ja, en dat je protesteert niet zozeer tegen die, uh, de, de, de, hoe noem je dat, de onverdraagzaamheid van de ander. Nee, maar voor je eigen beginsel? Voor de, ja, voor je eigen beginsel, jazeker. Maar vergeet niet. Ik bedoel, we zijn hier niet zomaar tot zulke beginselen gekomen. Ik bedoel, we hebben... Nou ja, ik heb daar niet meegemaakt natuurlijk. Maar het Westen heeft natuurlijk ook strijd moeten leveren. Vrouwen hebben hier strijd moeten leveren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En het is, op een gegeven moment is het dat, dat als we dat zo makkelijk vergeten van... Oh ja, maar oké, okay, laten we, want uh, zij hebben dat hun eigen cultuur. Nee. We zijn niet, tot, niet voor niks natuurlijk tot zulke beginselen gekomen. En ik zeg nogmaals, als je er niet van uit kunt gaan... dat de mensheid bestaat uit man en vrouw op totale gelijkwaardige basis... dan kun je natuurlijk ook nooit accepteren... dat de uh, wereld ook bestaat uit homoseksuelen, biseksuelen... En weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En het is zo vanzelfsprekend geworden blijkbaar in Nederland. Dat, dat mensen daar heel schou, uh, schouderophalend iets over doen. Van nou ja, het maakt niet uit, het is hun godsdienst. Ik denk dat, dat, dat zulke dingen steeds bevochten moeten worden. Trouwens, dat wij het hier nu over hebben. Bewijst natuurlijk toch... Dat is steeds bevochten moeten worden. Nou, je, zo, zo vaak wordt het niet besproken in, uh, in Nederland. Want het is allemaal niet de bedoeling. Maar hetzelfde hebben we natuurlijk ook een tijd gehad van, de, van het cultuurrelativisme. Er werd ons verteld dat wij geen cultuur hadden. Ja... Ja, en, uh, dat, uh, dat, ja, maar dat was natuurlijk ook. Maar, ja, kijk, dat heeft natuurlijk ook te maken. Laten we zeggen, als het Westen een, een, een, een kind is. Het, uh, uh, die periode van de jaren 60, 70, 80 was natuurlijk een soort puberteit van, van het Westen. Waarin het Westen zich bewust werd van de eigen geschiedenis. En natuurlijk ook van de eigen fouten. En dat is, ik denk, nogmaals, ik vind het heel loffelijk. Het is natuurlijk helemaal niet ge, uh, uh, slecht voor een land of, of een werelddeel of een cultuur om terug te blikken en te kijken van ja, wat, wat ging er goed, wat ging er fout en wat er fout ging ja, dan moeten we het leerling uittrekken en wat er goed, goed uh, is gegaan dat moeten we voortzetten het is dus zulke bewustzijn, zelfbewustzijn en zulke zelfkritiek kan ik alleen maar toejuichen maar het kan natuurlijk uh, een beetje, uh, hoe noem je dat uh, doorschieten. doorschieten in uh, het maar zelfbeklagen we zijn. maar vergeet niet dat zulke zelfbeklagen en zelfkritiek natuurlijk ook ...komt met economische groei. Vanaf... Dat kun je veroorloven. Ja. Hoe lang ben jij al van Allah los? Uh, nou, weet je, het grappige is, ik ben nooit van uh, Allah uh, vast geweest. Je bent nooit moslim geweest? <lacht> nee, jawel. Nee, ja, natuurlijk ja, wel. Er ja, is uh, uh, dus niet zoveel keuze, zeg maar. Ja, nou ja, het is van, ze zeggen, ja, je wordt als moslim geboren. Wat natuurlijk biologisch onmogelijk is. Maar goed, ik heb, uh, toen ik elf was, ben ik naar mijn moeder gegaan. Ik zei, nou ja, ik wil ook bidden, want mijn moeder bad, mijn vader bad. Mijn oudste broer, oudste zussen baden. Toen zei, mijn moeder, doe maar niet, want als je ouder wordt, ga je toch mee stoppen. Maar ik zei, nou, ik wil het toch. Ja. Dus ik probeerde Allah te vinden. Maar wat ik vond, en ik begon de Koran te lezen en al die hadith, dacht ik, gaat het hier om? Ik dacht dat het ging over van dat een soort uh, sprookjeswereld was... van sp spiritualiteit, weet je wel. <laughs> maar het bleek alleen van... doe dat en je gaat naar de hel. Doe dat niet. Uh, en dan kom je in, in de hemel. Dat ging dus alleen maar... Uh, uh, ik werd bang voor Allah. Dat werd op een gegeven moment... Uh, want ver, Vergeet het niet. Heel veel mensen denken dat ik getraumatiseerd ben door de islam. Dat ik daarom tegenageer. Integendeel. Ik ben erachter gekomen toen ik uh, me in ging verdiepen... dat het een het het een heel simpel, een heel, heel droog een droge politieke ideologie was. En, uh, en, en dat stond mij heel erg tegen. Het, in de, uh, ik las in de Koran bijvoorbeeld dat vrouwen een stapje, één uh, trede lager stonden dan, uh, dan de mannen. Dan zei ik tegen mijn moeder, ja maar mama, jij bent dus ook een vrouw. Dus dan sta je eigenlijk één trede lager dan ik, want ik ben een man. En toen zei mijn moeder, dat is geen grapje, Ze zei ze, ik hoop dat je als je ouder bent er nog steeds zo over denkt. Nou, dat is gelukt. Ja, maar mijn moeder gelooft wel in Allah, hoor. Ze is heel vrome gelovige en dergelijke. Maar dan vindt ze het toch vreselijk dat jij van je geloof bent gedonden? Nou, nee, ik denk, uh, zij is vooral bang dat zij door uh, God uh, ter verantwoording zal worden geroepen dat zij mij geen gelovige heeft gemaakt. Oh ja, nou ja, dan nou weet jij niet dat het tot niet gaat gebeuren. Die en jongen bestaat helemaal niet. Nee. niet. Nee. Dus kijk, zulke uh, intieme gelovigheid, Islam, dat, dat, daar kom ik helemaal niet aan. Dat is helemaal niet mijn zaak. Maar je kunt niet ontkennen, je kunt hoog en laag springen, de Islam is niet alleen maar een intieme religie. Het is een politiek stelsel. Dat is nu eenmaal zo dat merk je toch ook in nou ja, Nederland? Ja, dat merken we wel, doordat we hier ook kinderen worden klaargestoomd om met gevechten in Syrië, wat zich volledig aan de waarneming blijkbaar onttrekt van de samenleving. Ja, dat heeft natuurlijk zich nooit aan de uh, blik van de samenleving ontrokken. Nu zie je dan die huilende uh, ouders bij uh, nieuwsuren. Uh, of heet het of één vandaag, noem maar op. Maar toen, uh, uh, toen vroeger um, bepaal, uh, eerder bepaalde mensen dan waarschuwden voor die moslimbroeders. Noem maar op, die moslimfundamentalisten. Er waren alle moslim. Nee, je overdrijft, noem maar op. En nu op een gegeven moment blijkt dat die invloed, veel invloed heeft op hun kinderen. En dat zij dus die kinderen. Opeens kwijt zijn, dan zeggen ze de regering moet ons helpen en noem maar op. Terwijl de, de regering zegt wij kunnen er niks aan doen. Het was de vrijheid van uh, God, uh, uh, godsdienst. Ja, maar denk eerst hier eens over na. Stel je voor dat het meisjes zouden zijn geweest die naar Syrië zouden afreizen. Die meisjes zouden niet eens één stap buiten hun huis hebben kunnen doen. Wat je dus moet zeggen is niet van... wij gaan jullie helpen om die kinderen als ze terugkomen uh, uh, weer op te vangen. Nee, je moet tegen die ouders zeggen... als je nou je zoons net zo kort houdt als je dochters... dan reizen je zoons niet af naar Syrië... om daar als kanonnenvoer te dienen. Dat moet je doen. Het is de verantwoordelijkheid van die ouders. Het is makkelijk om zielig te doen. En zeggen: ja, de overheid moet ons nu helpen. Kom op, zeg. Nee, als je je dochters kort kunt houden, kun je ook je zoons kort houden. Dat is wat ik de hele tijd zeg. Zo'n moment dat je de uh, vrouw en man niet gelijkwaardig behandelt, dan krijg je dit. Ja, echt. Ik kan geen medelijden hebben met die, met die uh, ouders... en ik kan geen medelijden hebben met, met die zoons. Nou, hij en met... als ze werkelijk... Uh, uh, ze zijn geloofd. Ze zeggen, ja, ja, ze doen het voor Allah. En ze komen in het paradijs. Houd de op. Echt, ja, paradijsindustrie. houd de op. Maar met 72 maagden ook, daar moet je er niet aan denken. Joh. 72 maagden, Ja, geef die mop van uh, uh, de, de, een ierlop langs het strand? Die vindt uh, een, een fles, maakt ze het open, komt zo'n genie uit. Die genie zegt tegen hem... Ik heb hier duizend jaar in deze fles uh, uh, vastgezeten. Jij mag drie wensen doen. En die ier zegt, nou ja, het is warm, ik loop aan het strand. Ik wil graag een flesje bier. Dus bam, hij heeft in zijn hand een fles bier. Hij drinkt een uh, flesje bier op. Het flesje is leeg, maar die vult zichzelf weer. Hij drinkt er weer leeg, het vult zichzelf weer. Dan zegt die genie, dat is een wonderfles, die raakt nooit leeg. Wat zijn je andere twee wensen? Dan zegt die ier, mag ik nog twee van die flessen? Ja, dat was een mooie mof hoor. Dat zijn die 72 maagden. Ja, ja ongelooflijk, maar 72 maagden. Ja, maar ja. ze hervinden hun maagdelijkheid weer elke keer. Echt waar? Wow. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat nee, is toch vreselijk joh? Ja, hoopt dat niet. je op een gegeven moment een beetje ingereden bent op die types. Ja, laat we eerlijk zijn. Ik weet het niet. Ik heb ze nog nooit weer met... maar, kijk, kijk, kijk ze weer met van die ogen aan. Van, oh. Ik heb het nog nooit met een maagd gedaan. Dus. Ik één keer was geen lolletje. Dat nee. <laughs> doe ik nooit meer. Same heer, nee. foute boel. Ik heb liever zo'n nou, zo oude ingereden fiets hoor. Veel lekker. Ja, of niet? Of is dit een rare informatie? Nou, een beetje. Ah, goed, je... maakt uit. In ieder geval, Afid, de toekomst voor de Arabische landen, dat, dat, dat maken wij niet meer mee voordat het goed komt. Nederland, dat blijft ook wel goed, toch? Dat blijft wel goed, zei je? Ja, ik denk, ik, ik denk het zeker. Ja. Oh, ja. dat vind ik lekker om te horen. Ga je nog een boek schrijven binnenkort? Ja, die komt uh, dit najaar uit. Daar ben ik mee bezig. Waarom vertel je dat dan niet? Dat is toch heel belangrijk? Niet? Dat vroegen nee, je, jullie niet. Ah, ja, je hebt gelijk ook. Jou, ah, uh, weet uh, je uh, al hoe uh, het heet? Ja, dat kun je wel uh, Ja, uh, Maar uh, laat uh. mensen gewoon HP de Tijd kopen. Want die krijgt namelijk extra betaald bij elke extra. Oh, nou, kopen oh, HP de Tijd dan. Oh, dat mag dat ik niet zeggen. zeggen. Ja, maar, maar jij ook moet ook klein Nederland en Elzevier en, en en Nee, nou, alleen al de tijd. En, tijd. Ja. Oh, sorry, nou. <laughs> Dag, Dag. Ontzettend bedankt nou, dat je hier was en uh, nou ja, Dat is nog groot genoegen. Oh, nou fijn om te horen. Is toch leuk om te horen. Ja, hartstikke leuk. Kom wel gaan sporten ja? ja, we gaan even iets anders doen. Ajax kampioen, naast de beker, PSV de grote verliezer tijd voor de grote seizoensafronding met Leo Driesen. Spurten ah. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede nacht, Leo Driesen. Bijzonder uh, goede nacht Jan Roos en een bijzonder goede nacht Jan Heemskerck. Nee, en natuurlijk alle luisteraartjes. Ja. ja, dat was ook heel erg uh, Radio 3 was dat. Hé, hey, maar uh, uh, wat wil je ja, doen? De... Wil je wat oh. we gewoon normaal doen, wat we normaal doen. Of zeg je nee? Ik heb een, ik heb een, de, heb een overzicht van nee, het ik dacht, afgelopen misschien seizoen. Heb je, misschien hebben jullie heb eens een keer wat voorbereid. Nou, uh, nou ja, nee, het is gewoon. Het is, het is, het is dat ik dacht van, van, van eh? het is dat ik dacht van, dit is leuk eh? dat jij ja? gewoon zegt, nou, god, ik heb het seizoen, ik heb het uh, seizoen we goed even beginnen bij het begin. Ja. Nou, oké. Okay. Het seizoen is afgelopen ja. en er is iemand die heeft gelijk gekregen over wie de kampioen. Uh, vorige week ook. Ja, we ja, nou nou ja, het is nu echt officieel afgelopen. Dus dat is jouw best wel. Nou, nou, nou, goed één keer nog. Jan, ontzettend gefeliciteerd met jouw vooruitziende blik. En knap dat je wel. het hebt gezien. Ja, dankjewel. Ik zag het niet. Leo ja. zag het ook niet. Nee. Ja, halverwege, maar dat telt niet. Nee. Dankjewel, jongens. Uh, super, super. Bedankt. Bedankt. Fijn. Ja, dankjewel. Ja, hey, verschrikkelijk hè, Ajax. Wat? In het roze. Vind je het erg? Vind je het even via dat... Ja, dat ken ik toch, dat, ken, dat ken toch niet. Ik denk nog steeds dat het een uh, de, de, de grap is. Nee, maar, maar het, uh, het, het, het, het uh, uitenu uit, uit, van Ajax is zwart met, met roze. En jij vindt... Ja, nee, ja, Dat kan maar, maar, niet, roze. Nou ja, nee, kijk, ik vind roze hartstikke mooi. Palermo speelt erin. Het is ooit gekomen omdat de wassdraad toen de zus verkeerd had ook gewassen. Oh ja, leuk. Maar, ja, neem maar zeg zo. Ja, leuke anekdote, zeg ik toch. Leuk. Ja, nee, ja, we maken er wat of het een leuke anekdote is of niet. Het is gewoon zo. Ja, nou, oké. Okay. Ja, mag ik even? Ja. Nou, was... Nee, maar dan moet je helemaal roze nemen. Dat is leuk, dan is een zwarte broek erbij. Oh, ja. Maar, ja. Een beetje, beetje roze en zo en een beetje. Hé, oh. ja, nou. hey, Leo. Maar, ik vind ja. Ik vind echt niks. En nou. uh, Mark van Bommel, uh, laatste wedstrijd, de brood eraf. Uh, het is gewoon ja, uh, ik... carrière, het sleutelt af. Nee, maar even wat je, wat je ook van PSV vindt en, en, en, uh, en van het seizoen van PSV, ze eindigen. Zoals we zijn begonnen met een nederlaag. Maar, uh, kijk, van Bommel, wat je erover vindt, 21 jaar profvoetballer geweest. Een, een, een, een, een, een mooie carrière gehad. Zeker weten, mooie clubs ook. Ja, nou ja, zeker. En ik, ik, vind, ik vind eigenlijk dat hij het zichzelf niet moet aandoen om hiermee af te sluiten. Die moet gewoon volgend seizoen nog één wedstrijd spelen en dan, en dan kijken of hij die zonder kaart kan afsluiten. Ja, maar Want hij gaat nou hij eindigt nou zijn carrière met een ongelooflijke smerige trap op kaart Ja, maar uh, die, die, die, die wedstrijd, maar... daar is hij voor geschorst. Die ene wedstrijd oh, ja. weet over. Oh, ja. Ja, ja, dat kan dan niet. Uh... Nee. nee, dat klopt. Ja. Maar ja, ik, ik, weet je, ik vind het van Bommels seizoen was niet best. En, en, maar... en, en, en hij, hij, hij, hij sluit zijn carrière af als gewoon als klootzak. Heel ja, dat zegt, ook, Maar dat vind ik echt jammer. Want hij kwam Dat, dat vergeten dat we. Want ver, we vergeten het natuurlijk al snel. Uh, iedereen vond het toch wel een mooi gebaar. En een, een mooie actie van hem. Dat hij nog even terugkwam naar PSV. Ja. Daar stond toch iedereen wel voor te juichen. Ja. En, uh, en ik, ik mag toch hopen dat er nog voetballers zijn die nu een carrière in het buitenland maken... dat die ook bij tijd terugkomen naar een oude club... zodat je daar nog wat aan hebt. Maar weet je wat het een beetje is? Als dit soort voetballers afscheid neemt... dan kan je iedereen rationeel zeggen... ja, mooie carrière, WK gespeeld, prachtig, mooie clubs. Maar het is gewoon geen... Weet je, net Jan Wouters ga je ook geen afscheid nemen, Weet je, ook mooie carrière, zal wel Danny Blind... Maar weet je, dat we krijgen, dat jongens krijgen... helemaal geen grootse Van Basten afscheiden... Nee, oké, okay, goed, maar, maar, maar, maar bij de, bij, bij de PSV-supporter was hij maat wel eens populair. Ja, en, ja net uh, dat, net is, dat valt het ook wel mee is blijkbaar. Nee, maar goed, ik, ik, ik, ik, ik vind het toch... Uh, ik vind het mooi dat hij, dat hij, uh, dat hij toch nog kwam afsluiten bij PSV. Ik vind het voor hem wel jammer dat het, uh, dat het zo gelopen is. Ja. En, uh, nou, hartstikke ik, leuk. Ik, nou ja, dat meen ja. ik soms ja. wel. Nou, een mooie afscheidswedstrijd kan toch wel? Nee, daar is huh? hij volgescoord. Ja, nee, maar gewoon. Een nee, afscheid, mag niet spelen. spelen 19 juli, dat had uh, Van Hoydonk al uh, een paar weken geleden verdraaien. Leuk, Maar Ik was bij Tex volle Hado, dat was uh, over afscheid gesproken. Wie was daar? Dat was, uh, de Leo was, uh, daar. was daar. Ja, ja het maar de vraag het, het dan einde, dan. einde van, uh, van de slot. <laughs> ja, het slot van. Ja, eindelijk kon hij zijn naam weer doen. En Art niet langer blijven. Ja. Ja. Ik vind ik wel Ja, Leo, het is toch een beetje Nee, maar ik denk dat we even de het is het einde van het seizoen dus dan hebben dan hebben hebben een echootje klaarstaan dat we dat we zeg maar eh ja. Ja, een bekertorentje zo. Nee, oké, dan komt die. dat is toch fijn. maar ik vond het een beetje rommelig gaan. Ik vind het wel nu door op puin ook. Ik had het even Hey Leo, je moet even wachten want we we doen even een echoo. Ja, ja. Daar is Het talent van het jaar 2012-2013 is volgens Leo Driesen geworden. Younes uh, van Texvolle. Nou, van harte geval is dit Younes Mektar, Mokhtar, Mokhtar van Texvolle. Schouderend. En Pieter Broodje. Is er nog, is er nog een, een anekdote die je kwijt wil over deze man? Met Oké. ja. Oh ja, nee. nee. nou, nou, dat komt hier. Ja. Nee. Uh, uh, de verrassing van het seizoen 2012-2013 uh, van teams. Is volgens. Leo Is volgens Leon Driesen geworden. Zou, en... Zou je het nog even willen toelichten? Precies. Nou ja, 11e plaats terwijl iedereen uh, gedacht had dat die te gaan op zeker degraderen. En, en met hartstikke leuk voetbal. Oh, nou, Niet Utrecht, toch? Stiekem. Vijfde, ook netjes. Ja, dat is ook netjes. Mooietje. Maar dat, dat, netjes. Is, dat, is een, uh, dat is een incident. Oh. Uh, ja. Peck Zwolle zie je ja. volgend seizoen doorstoten naar de top. Nee, nee, nee. nee. Maar die hebben, het, die hebben, die hebben ja. wel gewoon een, een, een jonge ploeg en, en niet te veel verwachtingen. Gooi en die me staan mee, keurig hebben het, wel het, het wel prima gedaan. Mooi. Ja. ja, super. Nou. De beste... Er zit geen echo in. Ja. ja. De ja. beste trainer van het seizoen 2012-2013 is godverdomme, is geworden. Volgens Leo Driesen. Zonder enige concurrentie. Ik advocaat. Nee, Hart Niet joh, Frank de Boer joh. Nee joh. Maar ik mag het toch zelf wel even zeggen? Ja, maar Frank de Boer heeft toch. Die heeft er, wat, die, wat dan, Frank zijn, de Boer? Hou op met die bekkens! Uh, Frank de. Uh, Jezus. Frank <lacht> wie, de Boer is maar toch. Wie zei die nou eigenlijk? Ja, maar Frank de Boer is toch de beste trainer? Wie zei die nou eigenlijk dan? Ja, en uh, uh, uh, Fred die niet langer wil blijven? Hart Langerle. Wie? Ja, die gaat weg. Die, gaat die, gaat, die wordt hoofdopleidingen met PSC. Oh, ja. Nou, leuk. Nou, hartstikke, hartstikke gefeest, dit ats. Oh, ja. Nou ja, al was het alleen maar om zijn dankwoord, die man, die man is Bedankt. zo... Bedankt! Uh, <laughs> nou, uh, dank ik heb, je wel. Nee ja, ik heb zelden trainers gehoord die in staat zijn om uh, zo uh, uit de losse pols in prachtige volzinnen te vertellen wat ze bedoelen. En dat uh, was ook een van ze. Nee, maar oh, gewoon een hele goede lep. kerel. Prima ja. voor Peck ja. trainer van het jaar. Top. De beste keeper! Van het seizoen 2012. Ik mag geen schoorden worden van. 2013. En vallen. Leo Driesen. Leo Driesen. is schoorden! Leo, keeper? Ken het vermeer. Ken het vermeer. Nee, dat meen je er niet. Ja? Ik heb ook het idee dat we legendars in de in gedoben worden. Vier keer peksvolle en ken het vermeer. Sorry hoor. Ken het van meer. Ja? En wie wordt er volgend jaar kampioen, Leo? PC. Nou nee, ja. Okay. Hoe kom je daar dan bij? Uh, ja, nee, maar goed, hoor eens. We niet de ploeg van het Jaar doen of zoiets? Nee joh. Nee, de ploeg joh. Van... Uh, Dan kom ik toch weer met de peks Ja, oké. Okay. Uh, dus. Wacht, we hebben dus keeper. Trainer, ja, ik had er wel even wat. Uh, talent. Ploeg. Verrassing. De meest zagrijdige trainer van het seizoen. Oh, ja. Leuk. Oh, ja, dat ja, is misschien wel. Ja. De meest zagrijdige trainer van het seizoen 2012-2013 is volgens Leo 30 geworden. Gaat jou mee? Ja, ja, ja, volledig. Daar kan ik het nou eens een keer warmtochtelijk mee eens zijn. Ja, ja ik ja, ook. Leuk, dat is fijn. een beetje Die tochtelijk. staat vandaag weer. Verliezen ze, bij, verliezen ze bij Willem II? Ja. Moet het Gaat niet naartoe? ik moet wel. En heeft hij ook nog eens een keer staan liegen bij de terugcommissie. Waar toevallig wat journalisten bij waren die hadden een bandje meelopen. Toen moest hij dat weer herstellen. Uh, en, en, en dan loopt hij de moraal weer eruit te hangen de grootste tijd. En hij heeft zijn ploeg een hele tijd veel te gewaagd laten voetballen... waardoor ze uiteindelijk op een matige tiende plaats zijn terechtgekomen. Beker gewonnen, prima. Ja. Nou, dat wordt gevierd vandaag in Alkmaar en dan gaat hij met de chagrijn nog half naartoe. Ik, Ik denk mooi. dat je gewoon, gewoon blij moet zijn dat met een uh, provincieclub met een beker. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja, dat lijkt mij dus ook, ja. Dat lijkt mij ook wel. Nou, de ja. moet wel weg dan, toch? Ja. Wat? Moet hij weg? Nee, dan moeten we lekker. Bij anders hebben wij niet meer om over te praten. Nee, Leo, mag ik zeggen dat je vandaag erg compleet was? Ja, ik heb toch even iets. Toch? Ja, Ja, is oké. Ben je dat voorbereid? Of is dit freestyle? Ja, nee. Macht voor freestyle. Machtje ja, doe maar even dan. Ja. Echt. Ik heb er eens over nagedacht. Maar dan vind je dus. Ik heb zelf acht keer de Tour de France gedaan, hè? Ja. Voor NRS uh, Radio Open, Hè? Nee, niet. Ja, ja, ja. Al de, de, de doping gereed ook. Maar het maakt niet uit. Maar, maar, maar. Max Mees heeft het ja gedaan. En dan uh, komt het uit dat het doping wordt gebruikt. En dan uh, wordt Max Mees aangepakt. Dat is dan punt 1. En dan komt hij uh, dat overal vertellen. Ja, ja, maar ik wist het niet. En, en dit, dat. Nou, heeft hij er dus zelfs nog een boek over geschreven. Als hij het allemaal niet wist. En dus dat je dan vindt of mensen vinden dat je iets verkeerd gedaan hebt... dat je het niet goed gedaan hebt... en ga je dat weer, weer, weer uitvergroten. Moet daar ook weer naar. de aandacht... Die man is alleen maar een en al aandacht. Hij is... Hij is gewoon zo ongelooflijk vol van zichzelf dat Leo. zelfs grote fouten moet hij die uitvergroten. Die dat moet de hele wereld Leo. weten. Die man ja. heeft 32 jaar in een glazen hockey bij finishlijnen gezeten. Nooit iemand wacht, gesproken. Wacht even, wacht even. Jij gaat het niet opnemen voor hey, Mark Ik, ik zit Nee, ik maar wil je, je wil niet, het niet hebben. Ja, ik heb ook 8 ik het ook jaar gedaan met werk. Nee. Hij nee. heeft de binnen van mijn Armstrong gewassen, die gozer. Dat zei hij toch? Hij zei toch, ik heb alleen maar in een hockey bij de finishlijnen Ja, de zal ik er nog even wat op zeggen? Want ik ben er dus acht keer bij geweest. Ja. ja. En als je er dan voor kiest om s'avonds, eh, als je uit het hockey komt... ...naar het hotel te rijden, je te gaan douchen... ...en je dan eh, eh, te begeven naar een prachtig restaurant... ...en je daar eh, lekker eh, te eh, genieten van de geneugtes des levens... Ja? ...je kan die avond ook naar hotels rijden... ...en naar eh, eh, en, en, en bij renners gaan vragen en je werk gewoon doen... Dat heb ik ook niet gedaan hoor. Maar ik bedoel, je moet niet gaan lopen roepen dat je daar niet aan informatie kan komen. Want dat kan je altijd. Je kan altijd dingen vragen. Ja, je moet niet je verschuilen achter nee. dat je daar, uh, daar in een hokje ja. gezeten hebt. Ja. En dat je nee. niet aan informatie ja. kon komen. Nee. Want dat nee. komt dus wel! Ja. Ja. Dat kan okay. ik weten! Ja. Ja. Hartelijk ja. dank voor ja. deze uh, waardevolle de informatie. Ik moet een boek gaan schrijven! Weet je wat jij moet doen? Je moest dus een boek gaan schrijven. Maar ik ja, snap, al, ho ik ik snap ik niet jowel. dat je nou opeens. Met, uh, je begint nou weer over wielrennen. Je had het net over hockey. Nee. Oh, Mart Smeets is een hockey. Nee, maar het basketbal. Oh, die zat in een hockey. Ja. ja. Oh. Oké. Okay. Hele slechte grap. Dag Leo! Da Dag Leo! Ik heb helemaal niks over Feyenoord gezegd. Zeg eens wat je over Feyenoord Nee. Oké. Okay. Dag Leo! Drieze! Dag! Komt er nog uh... Ja, ja! Noikie, Noikie, Noikie! Ah, eh. Dag Leo! Ja, Dag de Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. In geen enkel programma was nog plek voor hem, maar wij blijven hem steunen, onze Martin. Martin. Martin houdt van vrouwen en dat weten jullie. Eigenlijk van alle vrouwen, vooral van die stoute vrouwtjes. En toch is daar één uitzondering. Helene van Rooijen. Ze is niet lelijk voor haar leeftijd, hoor. En ik geloof dat ze best van een wippie houdt. Maar toch wil ik haar niet. Vorige week belde Diane haar, omdat zij een nieuw boek heeft geschreven. En wat wil een vrouwtje die een nieuw boek heeft geschreven? Aandacht. En daar begint die probleem met Helene. Zij wil alleen maar aandacht op haar manier. Want toen die heren een klein beetje stoute vragen begonnen te stellen en ze hielden het toch netjes, werd mevrouwtje van Rooien bos. Die hele land moet steeds van haar horen hoe stout ze zelf niet is. Hoeveel worsten je deze weken doorheen heeft gedraaid. Maar als iemand anders een klein beetje ordinair wordt, slaat die vrouwtje op tilt. Op hoge poten liet ze weten nooit meer bij die echte Jannen in die uitzending te willen, omdat ze te plat zijn. U hoort dit goed. Die van rooien, die trots vertelt over een open relatie, die vertelt dat ze met Jannen en alle man ligt te krieken, die over niets anders kan schrijven dan over een vrouw die hoerig verdrag vertoont en die op foto's op Twitter haar reet en tieten aan iedereen laat zien. Die vrouw vindt die Jannen te plat. En zo'n hypocrite teef hoeft Martin dus niet te palen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Helene van Rooij, dat is een typische Nederlandse vrouw. Heet in die mond, koud in die kont. En daar heeft Martin... Nou, mijn broertje dood aan. Nou, nou, nou. Wat een fijn stukje werk, Jan. Ja, ja. Hé? Goed, Wouter Kool, zijn Tweede Kamerlid van D66... en belast met de financiële portefeuille. En dat betekent in deze tijden drukke tijden... en veel kritiek op het kabinet Rutte. We leven hartstochtelijk met hem mee in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Wouter Koolmees van D66. Goedendag. Nou, meneer Koolmees, zeg het maar, moet weken weg. Nou, we hebben eerst een debat. Neer. Ja, dat weten we. Ja. Dat gaan we eerst netjes voeren. En dan gaan ja, we de, de staat ook de, de mogelijkheid geven om een weerwoord te geven. Ja. En dan moet duidelijk worden uh, wat hij heeft gedaan de afgelopen jaren. Ja. Om aan te pakken. Ja, maar... meneer Koolmees, uh, iedereen weet allemaal? dat hij al jaren weet van die toeslagfraude en de mogelijkheden. En hij heeft er geen moer aan gedaan. Dus de beste man moet hangen. Sterker nog, voor u antwoord te geven, er is natuurlijk ook nog eens een keer de kwestie van die nieuwe brief. Waar eigenlijk al nu pas weer niks nieuws is. Dat zegt u zelf. Zeg eens, wat, wat, die brief die hij heeft gestuurd, wat was daar nou mee? De afgelopen de brief van afgelopen vrijdag? Ja, ja. precies, die, die slappe brief. Daar waren drie brieven afgelopen vrijdag. Oh, van wie allemaal? Ja, één over Advocaat cabo Eén oh, ja. over de plannen die, die uh, het staatssecretaris wil gaan doen om fraude aan te pakken. Ja. En één brief met vragen over wat in het verleden fout is gegaan. Ja. Dus er waren drie, drie brieven. Uh, en nog steeds zijn er nog wel een hoop vragen over. wat is nou het afgelopen jaar gebeurd om echt die, die systematische fraude. Dus die, ja. bijvoorbeeld van de Bulgaren. Uh, Marokkanen uh, komen er nu bij ook. Ja, zorgtoeslag, huurtoeslag, uh, kinderopvangtoeslag. Er zijn een heleboel. Voorbeelden van systematische fraude, uh, hoe ze dat, hoe ze dat uh, aan hebben gepakt. Niet, hebben ze niet gedaan. Dat is dus, de, ja, dat is dus het probleem. Er is wel wat gebeurd, alleen uh, uh, voor mijn gevoel is het een beetje het tweelen met de kraan open geweest. Meneer Want, Calmees, Ja. mag ik u even een praktijkvoorbeeldje geven? Oh. Ik, als burger. Ja, Jan is een burger, hè? Ik ben een burger. Wij, krijgen, oh, wij, wij, wij, wij barsten van de kinderen thuis en wij kregen op een gegeven moment toeslag voor kinderopvang. Dus we kregen dat elke maand kregen we een hele reutel opgestuurd. We binnen de Afgelopen tijd kregen we opeens brieven. Ja, we, u, u heeft toeslag gekregen van ons. Maar ja, u verdient te veel, dus u moet het terugstorten. Ja, waar denk je dat het, dat, waar, waar dat geld op staat? Op een bankrekening te wachten om het terug te storten. Nou, ik dacht het niet, hè? Is op hè? Dus u, ja, en, ik, ik moet nu 6000 euro terugdokken. En dat is nee. natuurlijk het hele toeslagverhaal. Iedereen kan ja, een poen krijgen en later gaan ze nog eens kijken of het goed terecht is gekomen. Zo! Nee. <haha>! Sterker nog, er sterker nog staat nu 1,3 miljard euro nog open. Ja. Voor, uh, aan rekeningen die nog terugbetaald moeten worden. En dan zit een deel ook... van mij bij. Ja, en dan zeg ja, ja, je ook nog: als je die mevrouw van de advocaten moet geloven, dan je ook nu voor de FNV. Ik ben even de naam kwijt uh, uh, als voorzitterschap wil. B Teruus. Da zegt Corrie van Brink. Ja, die dank u. Corrie van der Brink. Corrie van, de Brink. Inderdaad. van de die, Dan is, het, dan is, het, is dit nog maar, zeg maar een gedeelte van alle fraudes die er in werkelijkheid ja. zijn. En dan zouden we wel om 10.000 fraude gevallen gaan met een gezamenlijk bedrag een van 3,5 miljard. Ja, het, het, het, het grootste probleem is uh, uh, dat mensen, uh, zoals ook de heer Roos, ja. uh, hun inkomen verkeerd uh, uh, verkeer en dan uh, te veel toeslag krijgen en laten moeten terugbetalen. Dat is ongeveer 1,2, 1,3 miljard euro wat er open staat. Maar daarnaast, en dat is de afgelopen maanden, misschien wel al jaren duidelijk geworden... zitten er zoveel lekken in het toeslagensysteem, want inderdaad bendes, georganiseerde criminaliteit... Uh, ...gewoon fouten plegen. Ja. En de enige manier om dat echt, uh, echt hard aan te pakken is inderdaad uh, het hele systeem op te, op te schoppen. Ja, maar dan dat uh, ik nou een hele domme vraag stellen, hè? Ah, wacht even. Jan stelt een domme, domme vraag. vraag Doet die anders avond. nooit, hoor. Iedereen weet het dus al een hele tijd, even los van het geval Wekers... Toch heeft niemand in die wetenschap aanleiding gezien om er iets aan te doen. Jawel, Waarom oké. niet? Nou ja, dat, dat, zo zwart is het niet. Oh, nou, ik. Ik heb, ik, heb, ik heb wel een, een, een hoofdvraag aan de staatssecretaris... Wat, wat heeft het afgelopen jaar gedaan om dit soort voorbeelden van die Bulgaren om dat aan te pakken. Niet. Ik ben ik onmiddellijk met u eens. Dat had dat, uh, veel eerder moeten gebeuren. Dat betekent wel dat je het hele systeem op z'n op op op kop moet gaan zetten. En ja, dan doen we dat... En ja, nou dat, dat vind ik ook prima om, uh, om te gaan doen. Uh, uh, sterker nog, de staatssecretaris heeft een aantal maanden tegen aangekondigd waarvan ik denk... ...misschien moeten we wel een stap verder gaan, misschien moeten we ophouden met het rondpompen van al dat geld dat we nu in Nederland doen. Want we hebben enerzijds hoge inkomstenbelasting en anderzijds heel veel toeslagen die dan weer via de andere kant ja. binnenkomen. Ja, maar niet bij de mensen die met de hoge inkomstenbelasting hoor. Die krijgen niks namelijk. Nou, er zijn de betaalers. Vo ja. voorheen was de toeslag, bijvoorbeeld. dat een kinderopvangtoeslag bijvoorbeeld. Het grootste toeslag die kwam uh, ook bij de, ho de hogere inkomsten. Ja, meneer Koolmees, mag ik ook een praktijkvoorbeeld geven? Praktijkvoorbeeld twee, twee, ja. twee. Want twee, dat is bij twee. de familie Heemskerk thuis daar was dat ook zo. En toen hield het plotseling op. Dat is ook niet leuk, hè? Dat zijn nee, geen manieren. Op, op, nee, ja, hebben nou, Geen manieren. Er moet bezuinigd worden en dan uh, moeten er ook maatregelen worden genomen om de overheidsuitgaven die onder controle te ja, houden. Ja, Als ja, je dan miljard kwijt is, en dan, dan, en dan begrijp ik wel waarom we bezuinigen. Weet je wel? Naar op bezuinigen en dan ga gaat je, je bussen maken gillen dat al die wij van het werk moeten. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Ja, maar dat kan niet. De kinderen dan nog geen Hoezo niet. Ik zorg er ook gewoon door de week tijdens mijn werk ook nog voor kinderen. Dat kan toch wel? Oh, tijdens je werk zorg je even voor kinderen. Meneer die neemt dan even zijn kinderen mee naar de Tweede Kamer. Dat kan toch niet? Hup, ze krijgen, gewoon die ideeën. Ja, onzin zeg. Nee, maar. Het emanciperen gedoe van jou altijd. Ja, maar hoor is Ik wel begrijp je Dat Heel goed hoor. Heel goed. Ja, heel fout ook. maar de USA is iets wat op zich even herhaling verdient. Gewoon die inkomstenbelasting omlaag en midden toeslagen. ja, een simpel systeem hè. Nou ja, dat, uh, dat lijkt me een hele goede oplossing. Dan uh, ga je geen geld rondpompen. Uh, um, dat kan niet voor alles, maar voor dingen als kijk, 6 miljoen mensen, 6 miljoen huishoudens in Nederland, ontvangen uh, zorgtoeslag. Hm. En dat is we dus bijna de 80% van Nederland. Ja. Hm. Dat, is echt, dat is echt geld rondpompen. En dat kan uh, hopelijk uh, een stuk efficiënter. En dan heb je ook het minder administratieve rompslomp. Want het, wat er natuurlijk ja, ook het, het. Er heel ja. erg doorheen speelt, en de, de, vandaar ook die is. Is het ook niet een beetje een soort van middel van de Belastingdienst laten zien van oh, we zijn zo overwerkt, we kunnen de gevallen gewoon niet aan en we willen die schofte ook nog bezuinigen bij ons? Nou, als ik even de Belastingdienst het zijn, uh, de Belastingdienst het heeft al jaren ongeveer hetzelfde aantal afdelaren, Maar de afgelopen tien jaar is er ontzettend veel taken zijn erbij gekomen. Al die toeslagen, uh, heel veel uh, naar de, de voor is veel de aangifte, maar ook de voorlopige teruggave, van die betekent dat je ziet gewoon dat ontzettend veel uh, meer handelingen worden verricht. Dat kan ook door ICT en ook nieuw computersystemen. Ja, maar er dus. gaat ook een heleboel fout met fraudebestrijdingen, en met de controle daarop. En de heeft nu al twee rapporten gestuurd uh, uh, naar de Tweede Kamer en ook naar de staatssecretaris met al die signalen. Nou, meneer mee. ik ben geen uh, ICT-deskundige. Maar als je 24 aanvragen voor een toeslag op één en hetzelfde adres. Ik durf te wedden dat software technisch redelijk makkelijk in de kaart ja, te brengen is. Uh, tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja. Dat is een perfect voorbeeld, een ander voorbeeld is dat je ook zorgtoeslag kunt krijgen als je geen zorgverzekering hebt. Nou ja, dat soort voorbeelden, dat is natuurlijk be, uh, belachelijk en dat moet gewoon snel mogelijk worden opgelost. Maar... Daar ben ik onmiddellijk mee eens, alleen het punt is, het systeem wat we ooit hebben bedacht, tien jaar, uh, jaar geleden, 2004, 2005, uh, uh, was gericht op mensen zo snel mogelijk een toeslag geven als ze daar recht op hadden, om te voorkomen dat mensen in de schuldenproblemen zouden komen. Ja. Ja, dat, is, dat gaat nu helemaal verkeerd. Uh, het voorbeeld van de RO's over die, uh, dat mensen heel veel geld moeten terugbetalen nog, dat gaat ook uh, al jaren verkeerd. Dus het systeem moet echt worden aangepast. Uh, er is ook een commissie natuurlijk actief, de commissie van Dijkhuis. Oh, gelukkig. Ja, ja die. Uh, hebben, we bezig met de toekomst van het belastingstelsel. En daar zit ook een van de ideeën in is om, om die toeslag gewoon uh, uh, weg te schrappen. Dus de, de, de, de inkomsten... maar ik, ik hoor u een heleboel fantastische ideeën opperen en, en volgens mij is dat ook heel goed, maar er zitten nog veel meer verstandige mensen zoals u zelf, vermoedelijk ook in het ambtenarenapparaat. Bij mij blijft toch de vraag maar zweven: als er zoveel slimme ideeën zijn, waarom duurt het dan ontzettend lang voor ze geïmplementeerd zijn? Eens. Ik ben het helemaal eens met deze vraag. Dat was ook de centrale vraag aan straatsecretaris Wekers aanstaande dinsdag in het debat. In uh, 2011 heeft Wekers zijn dus eigen agenda opgeschreven. Hij zei in voorbeelden van systeemfraude, hè, dus uh, dit soort spookburgers, uh -huh. identiteitsfraude. Dat heeft hij al opgeschreven in 2011. In 2011 heeft hij ook een interview gegeven aan News waar deze voorbeelden werden gegeven. Dus de, de centrale vraag is, waarom is er, wat is er gebeurd de afgelopen twee jaar... Om dit, deze fouten aan te pakken. Nee, en is dat nou, uh, is dat nou uh, goed gedaan? Is dat, is dat is ja, nou nee. Blijkbaar niet. Dus, de, de ja, blijkbaar de, niet. He, dus de we de zijn het er wel over eens: Wekers moet weg. Maar moet ook niet de hele top van het apparaat van de, van de, van de Belastingdienst weg dan? Dat, zijn, dat is toch het bedrijf, laten we wel wezen: he. Die Wekers die is natuurlijk ja. de baas. Maar er is een bedrijf dat is aangenomen om dit soort dingen efficiënt ja. en goed te regelen. Jan wil een nacht van de lange messen hoor. wil een nacht van de lange messen bij de Belastingdienst. Nou, uiteindelijk gaat het erover dat uh, de uh, politicus, de staatssecretaris, is verantwoordelijk voor uh, de uitvoering van zijn apparaat. Jawel, die befier, moet ook weg, ben ik met u eens. Maar goed, oh, is dat genoeg? Oh, dat, dat, dat, dat, dat, dat dat heb ik niet gezegd hè. Even uh, voor eerst de, het debat denk ze afwachten. <laughs> ja, dan nee, één bevier, natuurlijk zegt eens daarna even een goed, goede volgorde aanhouden. Ja. Want uh, de taxisca's heeft ook het, het recht om zich te verdedigen natuurlijk. Ja, maar, maar meneer Koolmees... ...dat de afgelopen jaren wel ontzettend veel gedaan... Ja. Om, om die fouten echt aan te pakken. En je ziet ook dat het bijvoorbeeld het uh, aantal gevallen uh, fors oploopt... en ook het aantal uh, rechtszaken fors oploopt. Ja, maar weet je wat is meneer Koolmees? Het gaat er gewoon om of de PvdA uh, wil dat hij blijft zitten of niet. Nou, dat hebben ze bij TV hebben ze dat ook gedaan. Dus dat doen ze hier dan ook nog even, want ze willen niet dat het boel ontploft. Nou, leuk. Je dus u kunt roepen wat u wil, maar ja. Maar van uh, ja. nou, wel een heel cynische... Uh, cynische... Ja, ja dat, dat, dat leidt, dat leidt een beetje last van, hoor. Dat moeten we ja. wel toegeven. We zijn wel een type cynisch. Nou, ik vind het een heel serieuze zaak, omdat je nu, zeker nu, als je zo ontzettend moet bezuinigen... Je, heel veel mensen hebben daar last van, ze hebben nou. daar te maken. Nou. Als je dan uh, op televisie ziet dat er zoveel wordt gefraudeerd. dat het geld gewoon wegloopt uh, naar criminele bendes die, uh, ja, die gewoon misbruik maken van het Ja. Nou, dat is wel een hele serieuze zaak. Ik ook. Moet je daar uh, uh, een heel serieus debat over voeren... en goede maatregelen nemen om te, vo te voorkomen dat het de toekomst kan gebeuren. U hebt groot gelijk. Ga lekker slapen, want u moet morgen het land weer redden. Dankjewel, dat ga ik zeker. Dat een, een fijne uitzending. Nou, dank, dank, wel. dank u wel. Dank u. Nou, tot, meneer meneer meneer. We hebben er weer vertrouwen in een beetje, ja, hoor. Dag, meneer de Dag. Het Haags Geluid. Nou, prachtig, hoor. De liefdespanter wil ook wel huisman worden. Dagboek van de spanter. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland kan niet in haar eigen onderhoud voorzien. Terwijl toch één op de drie huwelijken strand zie daar de droevige achtergrond waar tegen minister Jet Bussemaker van Onderwijs... zich in de emancipatienota liet ontvallen dat minder vrouwen op de zak van hun man zouden moeten teren. En zelf is geheel of gedeeltelijk financieel onafhankelijk zouden moeten worden. Met andere woorden, aan het werk dames. Jullie hebben de opleiding, jullie hebben de grote mond, jullie hebben de wijsheid in pacht. Dus waarom niet een keertje een bijdrage geleverd aan de huishoudkas en het bruto nationaal product... Een terechte vraag dunkt mij, mede namens mevrouw Spanter die ook gewoon een fulltime baan heeft. En dit ondanks ons gezin met kinderen in alle soorten en leeftijden. Maar ja, het gekrageel kon natuurlijk niet uitblijven. De ene vrouw stond pal voor haar recht om zich te laten verzorgen door mannie... Als ze daar samen nog eenmaal goede afspraken over hadden gemaakt. De ander gaf de guitbrekkige en onbetaalbare kinderopvang de schuld van haar onvermogen tot arbeid. En een derde refereerde aan het grote onrecht dat vrouwen voor dezelfde baan toch wel 8% minder betaald kregen dan een man. En dat je daar toch onmogelijk voor uit bed kon komen in de vroege morgen. Boo fucking hoe! Gelukkig was er ook een groot aantal vrouwen het eens met bussen maken. Het is er ook te zot voor woorden dat je in 2013 niet bereid bent... en in staat om je eigen string op te houden. Stel je voor dat mannen ook ineens allemaal thuis gingen zitten... zorgtaken of mantelzorgen, zoals dat huismoederen tegenwoordig geloof ik heet. Lekkere binnen zou het worden. Hongersnood zouden eruit breken. Naar de kloten zouden we gaan met z'n allen. Nee, het is maar goed dat mannen hun plichten wel serieus nemen. En graag gedaan, hoor, trouwens. En nu snel de piepers opzetten, want het vrouwtje komt zo thuis... en wil op tijd eten. Dagboek van de spalter. Je kan nu gratis bellen aan om je mening te geven over de stelling. En de stelling van vanavond is, Jan, weg met wekers. Nou, dat uh, zal wel een uh, heel gevecht worden tussen voren en tegenstanders. Maar, maar we, we, we, trouwens, Maarten van Rossum is... is uh, morgen komt zijn gelijkmaamige is vooruit, uh, Jan. Uh, dus hij is weer in de actualiteit. Nou, en weet je leuk. wie de, uh, de, de gasthoofreacteur is? Nou, wie zal er nou in? Alexander Pekton. Wat oh, dus een denk, leuk stelletje, mensen. Ja, lezen. dat is leuk. Dus ik stel voor het even gaan bellen met Maarten van Rossum. Hé, uh, goedendacht aan Maarten van Rossum. Ja, Goeiedag, we bellen u natuurlijk even in uw uh, capaciteit als hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Dat verschijnt morgen weer, is het niet? Ja. Ja, en weer hebben heeft u nog een gasthoofdreacteur ook. En niet ja. tenminste, Alexander Pechtold. Ja, we ja. hebben eigenlijk maar één vraag. Waarom in vredesnaam? Eh, omdat uh, Pechtold uh, een partij leidt die op dit moment, voor zover ik dat net zag... Eh, de hoogste waarderingscijfers van het land krijgt. Dus... Een 4,8 geloof ik hè? Ja, het leek mij een, een prima oplossing. Is dat op 10? Op, op, op, op ja, oh. dat, is niet, dat is niet echt de nou, beste ik weet niet wat voor, wat voor cijfers daar gebruiken, maar ik heb dat bericht gelezen. en die hele cijfers leken mij het werk van een, een numerieke analfabeet. Ja, oké. Okay, okay, maar dat maar. zie je wel vaak op het internet. Ja, dat, die komen er wel vaker. Maar, maar uh, ik ja. dacht dat hij meer van de P van de A-hoek was dan van de D66 kant. Ja, maar dan gaat het. Van een heel beperkte levensvisie Als je dat be zou betekenen dat je geen normale contacten meer kunt onderhouden met mensen die andere politieke opvattingen hebben. Oh, dus is het dus Geert Wilders dat ook wel uh, bij u uh, gastoverdacteur kunnen worden? Nou, waarom niet? Maar ik weet zeker dat Geert dat niet gaat doen. Maar dan heeft de Geert een hekel aan Hij nu? doet namelijk nooit wat, dus oh. uh, buiten de deur. Nou ja, anders had hij de Geert wel gemaakt, neem ik aan. Dan of, zou hij ook alweer de, ja, e de ik eind, de die eind de de de de tijd. De, Ik weet eigenlijk niet of hij daar zelf bij betrokken is geweest. Hmm. Maar goed, zeg maar, meneer Van Rossen, vertel eens, wat, wat, wat heeft meneer Pechtot zo al aan, aan, aan ideeën bijgedragen aan dit prachttijdschrift? Nou, het was zijn idee om extra aandacht te geven aan onze ex-koloniale gebieden in de Antillen. Oh ja. Hij vond dat die er in het algemeen nogal bekijkt afkwamen in de Nederlandse media. Dat er te weinig over wordt geschreven of dat er, dat er negatief wordt overgeschreven? en ook wel te negatief. Ah, dus jullie hebben maar een mooi doen. stukje positiviteit dat, dat, over dan tillen. Eh, nou ja, je leest dus altijd, waarom zetten we het niet op ebay of eh, kunnen we dat niet kwijt aan de venus of nou ja, soort van uitspraken. En u zegt, we en moeten het houden. Had, of althans de schrijver van het artikel laat prima zien. Dat dat helemaal niet kan. Ja, helemaal niet kan, maar dat, eh, waarom niet? Het is niet? een heel nuttig voorlichtend stuk geworden. Nou. Zoals het altijd de bedoeling is in, uh, in de Maarten. En uh, dan was zijn idee om Carina Wolkers te interviewen. Oh, leuk. En dan hadden wij als gezamenlijk idee om het nieuwe Rijksmuseum te bezoeken. Dat nou, hoe was dat dan? Want het was niet de enige, zo, zeg maar. Nou, het was, nee, het was een apendruk uh, toen wij daar waren. Ja. Ja. Zo druk dat ik de modale bezoekers zou aanbevelen om eens even te wachten... Ja. voordat hij daarheen gaat om de boel rustig te kunnen bekijken. Ja, maar u, u, u schrijft daarover uh, op, de, op de, ja, de... Maarten heeft ook een website, ik ben alvast een beetje inwezig natuurlijk. Uh, het, het, het is een prachtig kunstmuseum, maar wie wil leren over de Nederlandse geschiedenis... komt bedrogen uit. Ja. En uh, hoezo uh, dan? De, de ambitie van Pijbus was toch dat het ook in feite... het uh, volledig mislukt het Nederlands Historisch Museum zou kunnen vervangen. En ik geloof niet dat dat het geval is. Nogmaals, het is een prachtig museum. Er is van alles en nog wat te zien. Ik kan het warm aanbevelen. Maar een historisch museum is het niet. Goed. Nou, dan ook nog uh, uh, uh, een heel groot stuk lees ik van de zekere Bart de Koning. Uh, ik moet tot mijn schande bekennen dat ik hem niet ken. Maar wat geeft het? Een kritisch stuk over het nieuwe betuttelen door de overheid. En ja. dat was echt Pechtholz een onderwerp. Hè? Ja, dat is. Nou ja, we hadden dat in, in breder overleg uh, hadden we dat uh, uitgevonden... dat die betutteling een beetje, een beetje onzinnig was. Maar waar, gaan we even, waar hebben we het dan ja, over, meneer en, en, Nou ja, daar heeft uh, betuttelen. een heel aardig stuk over geschreven. Maar wat, wat, wat moet ik een beetje verstaan onder betuttelen? Betuttelen is dat de overheid je voortdurend komt vertellen... hoe je je leven moet inrichten. Dus is dat. En het wonderlijke is natuurlijk dat we eerst... de, de maakbare wereld van links hadden in de jaren zestig. En toen waren we daar eindelijk vanaf. En eindelijk hadden we begrepen dat de wereld minder maakbaar was dan we wat dachten. En nu hebben we de moraliserende, meemaakbare wereld van rechts. En P. van A. is toch in het kabinet? En, maar vandaar dat ik schrijf... Ja, die zit in het kabinet. Uh, we hebben nu links en rechts in het kabinet. Dat ja. De beste oplossing is, is vers 2. Maar vandaar dat ik in de inleiding schrijf... dat ik net zoveel mayonaise wil blijven eten als ik nu doe... En dat zou zeker een verstandige uh, te mij ontraden. Hoeveel mayonaise eet u dan per week? Nou, reken maar rustig een potje per dag. Een, een, potje, een potje mayonaise een beetje, per dag? Heeft u een ja. favoriet merk? Dan nou, wil ik er alles over weten. Ook. Nee, ik heb, eigenlijk is er maar één mayonaise naar mijn zin... en dat is die mijn vrouw zelf maakt. Wat nee, Nou, dat is dan... Een ja. eigen gemaakte, maar dan een ja. potje per dag? Zeker. Dan bent u eigenlijk niet zo heel erg dik? Nee, eigenlijk, eigenlijk is het, heeft zijn effecten nog verrassend beperkt. Ja, dat zou je maken. wel zeggen... Wie weet wat de toekomst gaat brengen op dit punt. Nou, maar Jan, ik ga nog even door. Hè. Er is nou, ik ook denk nog... dat we wel een kneppelharde ja. scoop te pakken hebben. Ja, voor de Eerste gaan we zo even de scoop doen. Maar nu even nog de visionaire Europeaan Giever Hofstad. Vindt u dat ook? Ja, ik ben een groot uh, voorstander van een uh, verdere federalisering van Europa. Hm. Die lijkt mij onontkoombaar, eerlijk gezegd. Ik zie niet goed wat met name de kleine Europese staten zouden moeten doen op het wereldtoneel in de komende eeuw. Ja, dan rekent u ons, neem ik aan, ook even onder voor het gemak. Ja, wij ja. zijn ook een landje van niks. Het is ja. goed dat we dat even weten. Maar kunnen we onszelf dan niet beter opheffen? Dat zou eventueel ook een optie zijn. Maar ik denk dat die nog minder haalbaar is dan de federalisering van Europa. Maar ik zou er op zichzelf niet tegen zijn. Als ja, bent u. Als wij, en, nou bij voor, Duitsland bent u... zouden aansluiten als oh, ja. een van de lenden. A, a, aansluiting met Duitsland, zei u dat nou? Ja, als een ja, van zeker, de lenden. Je... De, de ansloes, gewoon. Nou, je nationale overheadkosten zouden enorm dalen. Ja, en ik denk dat we ook in een keer een goede economie hebben. Ja, ook dat. Die, en de zijn, taal die, die leren ja, we zo. Die doen het op, op vrijwel elk denkbaar terrein uitstekend. Ja, precies. Nou, ik ben eigenlijk wel, ik ben wel om eigenlijk al heel ja, snel. Ja, precies. Als u er even over nadenkt, ziet u het waar zit. Ja, ja, voor de ja. rest houden we gewoon alles hetzelfde. Ja, alleen we zijn er gewoon een provincie van Duitsland. Ja. Leuk. Zeker. En ja, dan hoeven we ook niet meer in dat enge Europa zo te... te nou, dat, ik neem aan dat Duitsland de, de dominante macht in Europa blijft. Dus je zou zelfs kunnen beargumenteren dat we dan via uh, ons lidmaatschap van de, de Duitse uh, bondstaat... dat we dan eigenlijk meer invloed zouden kunnen uitoefenen dan we nu hebben. Maar dat weet ik niet precies. Denkt dat u niet dat er heel veel mensen dat dan over de oorlog beginnen als we dat ja, doen? Ja, dat zal haast wel, ja. Dat zou ook dat wel, wel, wel grappig we zijn dat dan. We over duizend jaar zullen winnen, trein waarschijnlijk nog op een gegeven moment fietsen terug ja Daar moet je, je niet te veel van aantrekken. Duizend jaar is dat, is dat een verwijzing naar duizendjarige rijk? Nee, nee, het was meer een... Meer je bent een, je toch ook een, een historisch besef, het verwijzing ja. naar een hele, hele lange periode. <laughs> ja, ik, ik heb nou een college gehad he, van meneer van Verlossi, van de Universiteit van Utrecht. Dat is echt waar, meneer ja, nagaan Niet iedereen komt goed terecht daarna. mag in de nacht iets op de radio zeggen. Zo is het. We zijn er <laughs> ook hartstikke trots op, meneer Van Rossum. Oh, wacht, even nog even de scoop. Oh ja, even nog even de scoop, momentje. Ja. Dames en heren, jongens, mij zegt Jan Luisteraars, het is niet te geloven maar Maarten van Rossum uh, van het bal. Maarten eet een potje mayonaise per dag. Maar wel door mevrouw Van Rossum hoogstpersoonlijk zelf gemaakt, ja, Dus niet van die fabriek uiteindelijk uh, van de uh, vieze fabriek. Zo. Uh, trouwens, gaat het uh, lekker met de Maarten eigenlijk, meneer Van ja, Rossum? Ja. Ik bedoel, met het blaadje. En met u? Nou ja, ik word een jaartje ouder en daar doe je niet veel aan. Hè. Nee, nee, vertel ons wat. Wat vindt u eigenlijk van... De, ik begon net een beetje dat u van PvdA van bent. Wat vindt u eigenlijk van het gesodemieter over die, over die strafbaarheid, de illegaliteit... en hoe ze dat nu weer hebben opgelost? Nou ja, kijk, ik ben er overigens tegen dat ze dat, eh, crime, dat, dat, ze dat criminaliseren. Ik zie daar nu nut niet erg van in. Tegelijkertijd begrijp ik ook niet zo erg veel van het verzet in de partij daartegen. Want ja, ze zijn in het verleden zijn ze al akkoord gegaan met het regeerakkoord... Daar staat het in. Dus het is een beetje vrijblijvend ja, is het, is het, moralistisch, hoor. voornamelijk symboolpolitiek. Ja. Dus het, het stelt eigenlijk in de praktijk niks voor. Ja, nou lekker uh, allemaal niet er. Ja, zie je, u kunt lekker uh, mopperen op de radio. Ja, ja, Dat is toch fijn werk. Ja, ik moet dus eerlijk dat zeggen, ik, ik, uh, werk, ja. u bent een groot bent voorbeeld. Van ja, u voordat bent... voordat, is Het lijkt me heerlijk werk. Ja, nou, ja, dat is wel waar. Ik kan, lekker, ik kan ook lekker overal teuten. maar, ja, maar, maar, maar misschien wordt u zelfs wel redelijk betaald ervoor. Ja, dat dacht ik wel. Ik ben eigenlijk diep in mijn hart een soort mate van Rossemorten. <laughs> Zo, dat moet een heerlijk gevoel zijn. Ja, alleen die potjes mayonaise, dat kan ik niet uh, trekken. Want dan kan pas ik ja, niet door jou, de deur. Je bent gewoon dus ah, jaloers zijn met jouw van van vrouw. Benen, ja, jouw vrouw kan geen mayonaise maken. Die van ja, ja. Heel gelijk. Nou, meneer Frosse, mag hartelijk danken voor dit bijzondere inhoudelijke ja, verhaal. en uh, veel plezier. Morgen wordt de lanceringen in Den Haag geloof ik. Pechtelt ja, er zelf bij. Zeker. Oh, Mogen we mensen uitnodigen of zegt je doe maar niet? Nou, het is in een café. Het heet Plein 19. Dus ja, ja, als vast... men voorbij loopt, waarom niet? Ja, is dat niet het adres, wat u nu zegt? Ja, dat is het. Nou, volgens mij heet het Etablissement Show. Nou, maar dat zal vast een goede reden hebben. Meneer Van Rossum, super bedankt voor uw tijd. En tot de volgende keer. En waarschijnlijk staat u wel morgen op de Telegraaf voorpagina met Maarten Van Rossum: eet een potje maaier per dag. Maar ja, dat is de tol van de roem. zou u Zou uw vrouw eventueel bereid zijn om een soort van recept op vrij te geven? maar werkelijk op een gedachte hebben. Want weet, u, weet, u weet die Amerikaanse filmster... die is schatrijk geworden van slaafsauze. Dat ga ja. je wel. zo. zo ja, ja, ja, waar, idee, ja, waarom niet? Zeg, ik doe... Idee, ik, misschien... ik, ik koop het direct. Echt. De Van Rossum mayo. Lekkerste ja, mayo van Nederland. Iets, ja. Mayo van Van Rossum, met echte werk. Ja. Ik, uh, ik ga er meteen werk van maken. Ik Fantastisch. zeer voor de suggestie. Geen enkel Geen probleem. probleem. En, u ook bedankt. En de slaap lekker. Hartelijk bedankt. Lekker. Dan meneer Van Dag. Ja. Dag. Dag. U. Wat een geleuter... Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh. Ja. Leuk dat Fransie Wekus nu komt met de oplossingen... om de fraude met de toeslagen te voorkomen. He? Hij wist al jaren dat dit dus wel mogelijk was. En dat heeft de belastingbetaler zeker 100 miljoen euro gekost, Jan. Nee, ik hoor net anderhalf meerds. Nee, ja, die moeten nog teruggevorderd worden. Ja, ja, maar ja, nou, ja, nou, qua ja. fraude zou het rondom de miljoen nou, zijn. Het, nou, ja, valt nog mee dan. Hij ah, gaat over de feiten. Het uit. Dezelfde belastingbetaler... die vaak genoeg kan fluiten ja. naar alle toeslagen, Jan. Nou of, neem ons nou. Ja, dus... <lacht> Wel gaat het 112 en, 2 en dan geef je mening over de stelling van vanavond en de stelling van vanavond is weg met Wekers, Wekers weg, weg met Wekers en weg met Wekers. is nog aan toe. Nou. Uh, dus je kan inbellen naar 0800 ja. en als je hier een mening over hebt of iets over wil zeggen en als je niks te vertellen hebt moet je niet bellen. Nee, dus uh, Sammy zegt, dat is gewoon... heb je iets te vertellen Sammy? Ja, ik denk het wel. De goeie ochtend. Hey, goeie ochtend Sammy. Yes. Man. Zeg, hey, ben hey, ben hey, je, je aan oh, het oh, auto oh, rijden? Oh, oh, oh. Wat zeg je? Ben je aan het auto rijden? Ja ja, je niet, ja, ja. Moet je niet te veel omhoog kijken, Javi? Kijk maar. <laughs> Laat we even reageren, jongens. Ja, doe maar. Dus dit was een hele nee, foute Even over die, uh, die, die... Happy, die jullie net in de uitzending hebben gehad. Ja, ja. Die schrijver, is dat die koken uh, snuivende met Ochtend van beiden de schrijver, of is dat uh, iemand anders? Nee, nee, nee ik nee, nee, geloof wel dat hij dat. Die, dat die, ja, dat hij wel een, wel een uh, versnapering lust, ja. Dat is hij wel, toch? En die gaat even uitleggen hoe deze Islam in elkaar zit. Ja. Ah, ja, het één sluit ja, al nee. niet uit, hè? Sammy, eh? je kan even goed, als je ook, als je, ook als je wel eens drinkt, kan je nog een verstand hebben, hè? Ja, ja, is dat zo? Ja, wel je wel. Neem ons je nou. Dan kan ook nog op het goede pad blijven. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zo, ik kijken omhoog! Hé, hey, kijk omhoog! Goed. Was Hello, dat er, Sammy, Sammy of... of ja, ja mooi super hoor, door Ja, Wat een geleuter. Hé, Michiel. Hallo. Alles goed? Hallo. Hallo. Uh, heel kort over, de, de, over jullie wekenverstelling. Ja. Ik ben zelf een D66er, dus ik, ik, oh. maar ik steun het niet. Wekers moet gewoon blijven. Oh. Als we 95 miljoen kunnen missen, dan... Uh. Ja. Maar uh, mag ik wat anders vragen? Want Leo Driessen, Ja. het um, seizoen is afgelopen. Ik, ik, ik blijf altijd op. Ik, ik ben elke maandag kom ik te laat op mijn werk, omdat ik tot twee uur op blijf... Ja. Om Leo Driessen te horen. Wat gaat er nu gebeuren in de zomerstop? Nou, ja. En de, de Tour de France, denk ik? Ja, dat denk ik ook. En anders filosofische bespiegelingen van ja. Leo. Want die man is veelzijdig, dat wil jij ja, niet geloven. Doen. Ja, natuurlijk. We gaan altijd door met Leo. Ja, dus dan uh, kijken, uh, kijken we wat er dan uh, gesport wordt. Het zal Wimbledon ah. of zo. Weet ja, en, en, dan kunnen we praten over uh, wie, bij wie gaan we gaan spelen. De Transfers, uh, over, over hoe het Nederlands... Telstar 2014. 2014. Ja, tuurlijk. Hoor. Ja. Nederlands elftal hoeft niet te spelen, geloof ik. Hè? Nee, dus volgend jaar. Oh, nou ja, volgend jaar Nederlands elftal. Nee, de Tour de France, Wimbledon. Cheux de Boel in Maastricht. Uh, alles... Maar ook gewoon, woorden, ook dat gewoon dat andere ik, ja. dingen. Je mag ook misschien kun je gewoon een leuke, leuke brief sturen... en vragen wat je, wat je allemaal altijd nog een keertje van Leo's willen weten. Ja, Wist je dat dus Leo bijvoorbeeld ook een geweldige liedjes schrijven? Ja, ja. Hij heeft ook Marco Boussato. Ja ja, ja, ja, ja. De is zijn er ook. Ja. Ja, ja. Als je wordt, He, dus ik bedoel, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk weinig kranten die je niet op kunt met Leo. Zo is het. Nou, blijf, hartstikke leuk. Ja, ben blijf, blijf, je gerustgesteld? Hé, hey, Ja. Uh, yeah. Mag ik nog een mop vertellen? Nee. Alsjeblieft. Ja, Mark van Bommel. Ja. Die uh, is door heel veel fans, die hebben hem gesmeekt nog één seizoen door te voetballen. Ja. Maar dat was in uh, 2003. <lacht> <lacht> wat een geleuter. Niels. Dan Niels. Hey, goede avond. Ja, hele goede hey, uh, avond. Ik, dacht, ik was uh, wat later ingeschakeld. Ik dacht dat uh, de stelling was dat, uh, dat je weg met Wilders moest gaan. Maar daar heb ik wel wat over te zeggen als ik mag. Wat zeg je nou weer? Wat, wat zeg je nou? Nou, de stelling was weg met Wekers... en ik dacht dat de stelling was weg met Wilders. Nou, oh, oké. Okay. Met, met ja, Wekers. Daar mag je ook wat van vinden hoor, joh. Kom, mij schelen. Ja, van Wilders ook. Hé, hey, maar wisten jullie dat... Je weet dat de Marokkanen... 75% van de Marokkanen in aanrekening is gegeven politie? 65, met justitie. Ja, maar wist je dat het voor Wilders... en voor uh, Pim Fortuyn 10% maar was? Oh, ja. Dus ja, eigenlijk heeft Pim, die, Pim Fortuyn... alle Marokkaanse jongens op het kwaaie pad gejaagd. Dat wil je beweren. Ja, ik denk dat die, dat die politici gewoon een beeldvorm hebben gekregen over de Nederlanders... ...waardoor Marokkanen vooral in opstand zijn gekomen. Oh ja. En uh, tegenwoordig lijkt het dat 45% van de Marokkanen zich gewoon niet thuis voelt in Nederland. Nee. Ik denk gewoon dat... Ja, mensen die er niet thuis voor die komen op. En Niels, wacht eens even. Ja. Wacht even. Wij hadden het toch niet ja. over weken? We ja, maar hey, ik denk dat Niels gewoon even. Die heeft er het hele zijn hoofdje over gebroken. Ja, maar probeerde u dat, uit te leggen het dat, dat het op. eigenlijk onze schuld is. Dat die arme liefde. Nee, maar dat kan wel. Marokkaanse dat mensen zijn thuis thuis prima. En ook Niels en heeft recht op een mening. Ja, natuurlijk. Ja, alleen, alleen die, die stelling die ging toch over iets heel anders. Ja, dat is waar. Niels de Mazzel. Ja, echt, ja. Wat een geleuze. Wat een geleuze zeg. Oh, we gaan aanleuken. Ja, hoor. Ja, je vraagt natuurlijk af welke mooie hoofdkraais hebben de Jan volgende week? Maar, maar wat moet maar me wat hoor? Ik je vertellen, uh, het is een mystery guest. Een spectaculaire een, ja, mystery spectaculair. guest. We kunnen Top. nog niet zeggen of de man of een vrouw is. Internationaal naam en in vrouw Hij is zeker keer op vakantie geweest, dus internationaal. Uh, internationaal naam en vaan. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar de echte Jan hier bij. Uh, hele gezellige Wat vond jij het leukst eigenlijk zo? Ik vond als haar fiets uh, ons meenam op zijn ideeëntoer, uh, vond ik wel mooi. En dat ik zo ik, vond, ik vond Maarten leuk. Ja, nou, dat is een leeftijdsdingetje. In ieder geval ja. bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Tot volgende week. Dikke kusjes van mij. Ja, van Jan, van, mij, van Maarten ja. van Rossum uh, en van Afit Boassen. Mazzel. Doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik heb een ja. college gehad he, van meneer Van Rossum van de Universiteit van Utrecht. Ik ga nagedacht niet iedereen komt goed terecht daarna want u mag in de nacht iets op de radio zeggen. Zo is het. We zijn <laughs> er ook hartstikke trots op, meneer Van Rossum. Ja. Dat is toch fijn werk. Ja, ik moet eerlijk zeggen, u uh, ja. bent een groot voorbeeld. Ja, u bent... Het ja, bent... lijkt me een heerlijk werk. Ja dat, ja, dat is wel waar. Ik kan, lekker, ik kan ook lekker overal teuten. Ik ben eigenlijk diep in mijn hart een soort Maarten van Rossum, hoor. <laughs> Zo, dat, dat moet een heerlijk gevoel zijn.